drie uur. Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. Uber gaat ondanks een verbod door de overheid en de rechter gewoon door met Uberpop. De goedkope particuliere taxis blijven gewoon rijden. Het bedrijf gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter, die stelt dat de overheid Uberpop terecht heeft verboden. Het gaat namelijk om illegaal taxivervoer, omdat chauffeurs klanten rondrijden zonder een vergunning. Uber vindt dat er is geoordeeld op basis van een verouderde wet uit 2000 en gaat door met de juridische strijd. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft dit weekend een miljoenen schenking gekregen. Die komt van de erfgename van hoogleraar kunstgeschiedenis van de rechteren Altena. De schenking is bedoeld voor de aanschaf van Hollandse en Vlaamse tekeningen en aquarellen van voor 1900. Deze gift is de grootste geoormerkte schenking die het Rijksmuseum heeft gekregen sinds de Tweede Wereldoorlog. Van Rechtere Altena was een vervent kunstverzamelaar. Eerder dit jaar werd een deel van zijn collectie geveild... en een deel van de opbrengst gaat nu naar het Rijksmuseum. De Rijksrecherche heeft PVV-leider Geert Wilders verhoord... vanwege zijn uitspraken over minder Marokkanen. Dat zegt Wilders in een verklaring aan de pers. Het Openbaar Ministerie verdenkt Wilders onder meer... van het beledigen van een groep mensen op grond van hun ras. Wilders zegt dat hij niets heeft teruggenomen van zijn uitspraken. Het toestel van de KLM met passagiers die dagenlang gestrand waren op Sint Maarten is geland op Schiphol. Het vliegtuig waarmee ze vrijdag naar Nederland wilde reizen kampte met technische mankementen. Belangrijke onderdelen moesten uit Nederland komen en de reparatie duurde langer dan verwacht. Bovendien moest het vliegveld ontruimd worden vanwege een bommelding. Het weer wisselend bewolkt en buien. Laatste vanmiddag en vanavond kan het daarbij omweren en hagelen. Ook kan wat natte sneeuw vallen. Het is 4 tot 7 graden. Morgen geregeld zon en tot in de avond droog. Dit was het ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANBB. Er staan momenteel geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeers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 Is zin in ZFM. ZFM met nu de muziek boulevard. Ik zie twee mensen op het strand.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 Zich om te moeten gaan. Kijk in de ogen en zie de cellen.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 Ik ben mezelf niet het nooit geweest Om al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet het nooit geweest Bye. by I said sometime See I've been having this on my mind for oh, a long Like what do, I'ma tell you the truth. Showing proof, the food. I think you better call him and tell him.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 While we're diving in, and the road is bringing us down, leaving marks on our